De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Elias of het gevecht met de nachtegalen van Morris Giliams. Het is dit jaar precies 120 jaar geleden dat Giliams geboren werd. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven met zijn autobiografische roman Elias of het gevecht met de nachtegalen. Daarin vertelt Gilliams hoe hij als overgevoelig jongetje opgroeit... tussen de muren van een kasteel en de omliggende parktuin. Maar meer dan een verhaal over een eenzaam jongetje... toont de roman ook een milieuschets van de Franstalige bourgeoisie... in die tijd in Vlaanderen. Gilliams won met dit boek verschillende literaire prijzen... maar hij toonde zich nooit aan het grote publiek of aan de media. Maar dan, in 1980... Twee jaar voor de dood van Gilliams wist Taschosus hem dan toch te strikken voor een telefonisch interview. Meneer Gilliams, als u terugkijkt op uw totale oeuvre, wat vindt u daar dan essentieel in? Wat denkt u zelf daarvan? Wat vindt u het essentiële in uw werk? Meneer Toschos. Verhaaltjes schrijven lust ik niet. Ik leid niet aan de ziekte en het kinderlijk misverstand... ...om als schrijvend tot de literatuur te willen behoren. Schrijvend speur ik in mezelf naar de persoon die ik had willen worden... ...en die ik maar geworden ben. Het resultaat valt me telkens tegen. Mijn geëngageerdheid bestaat erin... ...mijn innerlijk te verpuren... ...zoveel mogelijk een beter mens te worden. Ik troost me met de begeerte naar wijsheid... ...de spijt... Alle teleurstellingen over mezelf en over anderen. En mijn geëngageerdheid is gericht op de liefdevolle erkenning van mijn dierbaren. Ze hebben me geholpen door in het moeilijke leven te komen zolang het nog duren zal. De rest heet ik geconfeite literaire... reputatie. En... dood of levend... wat heeft men daaraan... om het op prijs te stellen... dat men s'morgens ontwaakt... en s'avonds... slapen gaat. Dat is heel... mijn evangelie... zou ik zeggen binnen een evangelie van mijn geëngageerdheid. Meneer Gilliams. ik vind dat een, hoe zou ik zeggen, een prachtig stukje Gilliams. <laughs> dit statement. Dank u wel. Ja, het beste. Hè? Ja, meneer Gilliams, tot, tot genoeg. Ja.